Staan of als die stoel achter mij komt, dan ga ik zitten als ik moet zitten. Lieve mannen, wat zeg ik nou toch, lieve mannen? Het lijkt wel een vrouwendag. Toch, toch is dat wel leuk om dat gewoon een keer te zeggen, hè, lieve man. Gaat het wel zo? Ja, gaat goed. Ik ben heel blij dat ik hier mag staan. Inderdaad, uh, dat is dus zes jaar geleden dat ik hier was met Dick. Dick, die, uh, die, die echt met de dag moet leven en als je dan zes jaar geleden kijkt wat, ga, wat kan een leven dan veranderen? Hè? Ik ben, ik ben uh, uitgenodigd om te spreken over balans terwijl je het zelf niet hebt in je lichaam. Kun je thuis vertellen? We hadden een spreker die moest spreken over balans maar er moesten twee kerels moesten hem vasthouden toch is dat een prachtig iets, dat is gewoon zo. Ik denk niet dat hier één kerel zit die in zijn eentje kan. En het geheim van balans is samen. Het is een fictie om te denken dat je jezelf in balans kan houden. Er is geen man in balans, er zijn mannen in balans. Je hebt elkaar keihard nodig. Al was het alleen om te kunnen zeggen ik geloof. Want er is niemand in deze zaal, ook de spreker niet, die kan zeggen ik geloof. Dat is een gave die je ontvangt. En die elkaar bemoedigend toezegt. Ik geloof in God de Vader. Dat zing je samen. En dat beleef je en dat leef je alleen. Samen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat dit een gave van God is. Er is geen balans in het isolement. Er is geen evenwicht in het solisme, in de een, in je op jezelf blijven staan. Een van de grootste problemen van mannen is dat ze altijd hebben moeten leren dat ze het in hun eentje moeten redden. Dat klopt ook, we zijn verantwoordelijke mensen, maar dat zijn we samen. We kunnen niet onze eigen broek alleen ophouden, dat weet ik, je hebt elkaar nodig. Werkgevers, werknemers, teamwork in het bedrijf, maar overal in het huwelijk, in het vriendschap zijn, vrienden, vrienden hebben. Maar boven alles in de gemeente van Jezus Christus ontdekken we dat we het alleen niet kunnen. En God, God vertrouwt ons aan elkaar toe. Dus als ik hier als, als, uh, als, als wat uh, wiebelende man in jullie midden ben... dan moet ik jullie maar gewoon zien dat God dat zo heeft gewild. En eh, ik moet het ook zelf maar zo zien. <laughs> He, dat jullie, elkaar, dat wij, jullie mij moeten vasthouden. Daar begint ook de oplossing van jouw probleem. Daar begint ook de volgende stap in je leven. Raad te vragen, samen te bidden, een ander te betrekken. God er in de eerste plaats bij te betrekken. Goed. Ik mag spreken over man in balans. Er is daar een klein tafeltje, er ligt een boekje op, dat heet Sterk Leiderschap. Het betekent eigenlijk sterke man. Sterke man, kun je ook zeggen. De tekst die zo even gelezen is door Anton, wordt hier helemaal in uitgelegd. In allerlei details. Dus mocht je meer over die tekst willen horen en weten wat ik nu vanmorgen ga zeggen, dan is daar ook een uitleg die wat dieper gaat. Ik wilde het zo doen. Ik ga drie dingen doen. In de eerste plaats ga ik het hebben over het juiste spoor, of het juiste koord... want jullie hebben allemaal gezien dat koord voor op dat programmaboekje met die man die erop staat. Dat is een koorddanser. Nou, ik ga het eerst even, even hebben over het juiste koord, het juiste spoor. Dan ga ik het even hebben over de juiste focus... En dan tenslotte over het juiste evenwicht. En als je dat even alle drie betrekt op die koorddanser, dan begrijp je het al. Dat koord is het juiste spoor. Daar moet je op lopen. Eén stap ernaast en je tuimelt naar beneden. De juiste focus, dat zie je bij iedere koorddanser. Hij kan niet gaan kijken vlak voor zijn neus naar nou, dat koord. Dat werkt niet. Hij moet een derde richtpunt hebben. Hij moet zich op de juiste manier focussen. Zodra hij gaat kijken wat voor hem is, dan gaat het mis. Ergens in het balanssysteem van een mens zit iets... ...waardoor je niet voor je direct moet kijken... ...maar een doel in je leven moet hebben. Een focus waardoor je evenwicht houdt vandaag. En het derde is dan, dat ontbreekt bij de tekening... ...die ik trouwens geweldig mooi vind. Dat is een stok... Een grote, brede stok die op een of andere manier nodig is om balans te houden. Dat is dan in dat derde deeltje van mijn toespraak. Dus eerst het koord, dan de focus en dan die stok. Dat zijn de drie stukjes van mijn toespraak. Nou het eerste stukje, het juiste koord. Het juiste spoor. En dan moet ik heel dicht bij mezelf blijven, dat vind ik gewoon... Ja, dat lijkt me gewoon verstandig. Ik ben 60. Toen ik 56 was, kreeg ik een onnozele operatie te ondergaan. Een blaasteentje moest verwijderd worden, nou dat is niks. En dat liep hopeloos uit de hand. Door een medische fout. Een medische misser. Op een bepaald moment hoor ik een stem. Ik lag in de intensive care in coma. Of in slaap gehouden. Meneer De Bruyne. Meneer De Bruyne. Een hele zware stem van een soort luitenant-kolonel. Zo'n zo, zo bas. Ik doe mijn ogen open. En ik zie daar een verpleegkundige, een man in de intensive care. Weet u wel hoe lang u geslapen hebt? Nou, ik was voor 100% verlamd, vanaf hier af aan. Dus ik kon, ik kon ook niet spreken, niks, dus... 51 dagen meneer, 51 dagen, 51 dagen geslapen, 51 dagen, weet jij nog wat je gedaan hebt de afgelopen 51 dagen? Wat is nou 51 dagen was niks, helemaal niks, nou het is heel lang, 7 weken plus nog wat. Tijd is zo bizar. 51 dagen, ja, ik wist het, ik wist het. Ik heb hallucinaties gehad, dromen, beelden, half waaktoestanden. Maar één ding heb ik gehad, dat is de laatste avond, voordat ik wakker gemaakt werd. Dat weet ik heel precies. Daar heb ik ook een bewijs voor. Die laatste nacht, die laatste dag, heb ik een aanval gehad vanuit de duisternis in mijn bewustzijn, halfbewustzijn, slaap. Een aanval die geen details behoeft, maar die duister en beangstigend was, buitengewoon beangstigend. En ik werd zo onrustig, ik lag aan allemaal machines, dat al die machines begonnen te, te rikkelen en metertjes die begonnen door te slaan. En er kwamen verpleegkundigen in mijn cabine, ik lag helemaal geïsoleerd in een cabine. En hoe het gebeurd is weet ik niet, maar één van die verpleegkundigen die zegt, ik weet het heel scherp, hè, dit. Dat ik, hoe het komt weet ik niet, maar ik weet het heel scherp. Een van die verpleegkundigen zegt, ik ga weg, want ik kan hier niks mee. Ik vind dit akelig. Kennelijk heeft hij iets aangevoeld van die strijd die er was. Maar ik kon haast niet bewegen dus. Toen zei een andere verpleegkundige, die stond aan de voeteneind van mijn bed, en dat was een vrouw, er zijn niet veel vrouwen in intensive care, de meeste verpleegkundigen zijn mannen, en die zei heel duidelijk, met een heldere stem: Ik ga niet weg, want het gaat om de eer van Jezus. Ja, in een ziekenhuis. En die stem die was zo glashelder. Op datzelfde moment zag ik op de hoeken van mijn bed engelen staan, vier. Nou, ik ben geen engelenwatcher of zo, absoluut niet. Ik ben daar zelfs een beetje wars van, moet je eerlijk zeggen, vanuit mijn eigen achtergrond. Maar ik kan het niet ontkennen. Daar stonden vier hele grote gestalten in brons, militair, gewaad, met de ruggen naar me toe. Naar de vier windstreken, zou je kunnen zeggen. Als beschermers, heel vreemd, als, als wachters. Ik kon eigenlijk alleen de ruggen zien. En er kwam een stem van boven en dat was een stem die dus niet uit een mens kwam en die zei, jouw geest is veilig bij God. En ik wist dat dat betekende dat ik mijn lichaam zou verliezen, dat ik zelfs mijn ziel, mijn psyche, mijn gevoelens, emoties, alles wat ik dan zo maar ziel even noem, misschien ook zou verliezen. Maar dat mijn identiteit, mijn wezen, datgene wat God bedoeld heeft in mijn leven, altijd zal blijven bestaan. Dat was mijn uitleg. En ik viel op dat moment in een soort diepe slaap en die volgende dag ben ik dus wakker geworden. Hoe weet ik dan nou zo precies? Omdat namelijk tijdens die strijd heb ik via een alfabetkaart in een halfwaaktoestand een naam en een adres doorgegeven wat ze op moesten schrijven en die ze moesten bellen om geestelijke bevrijding. En iemand die ik goed ken die een bediening heeft in het, in het bidden voor bevrijding. En die wilde ik laten roepen om in de intensive care te komen... om mij te bevrijden van die enorme aanval die gaande was. Dat hebben ze opgeschreven en de volgende dag vroegen ze aan mijn vrouw... kent u deze persoon? Want uw man heeft gevraagd om die persoon te bellen. hebben we niet gedaan, maar kent u dat? En mijn vrouw zegt, ja, die ken ik. En daarom weet ik dat dit de volgende, de laatste dag was voordat ik wakker werd... En ik weet ook dat het realiteit was tussen waken en slapen in. Nou, waarom vertel ik dit in het eerste deel van mijn toespraak? Niet om die engelen. Niet om mijn ervaring. Maar ik vertel u dit, dat ik... Na 40 jaar christen zijn... Ik ben op mijn twintigste ben ik christen geworden. Op mijn 56ste in een crisissituatie... In twee woorden hoorde samengevat wat het juiste spoor is in mijn leven. Twee eenvoudige zinnen. De eerste zin is... het gaat om de eer van Jezus. En de tweede zin is... je bent veilig. Je geest is veilig bij God... of veilig in Jezus' armen. Noem het zoals je het wil. Een totale zekerheid... Dat wat er ook gebeurt in je leven. Dat God is die zijn, die zijn hand om je heen houdt. En die zegt, ik zal volmaken afmaken wat ik in jou begonnen ben. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en niet laat varen het werk van zijn handen. Het werk wat zijn hand begon. Psalm 121. Onze hulp is in de naam van de Heer. Nou, lieve mensen, als je na zoveel jaren uit je onderbewustzijn of uit je intuïtie of waar het ook maar vandaan komt, weet dat dit het diepste fundament is van je leven, dan zeg ik op deze leeftijd, ik ben nu 60. dat ik mag zeggen, God, wat ben ik dankbaar dat ik jong tot geloof gekomen ben, twintig jaar was ik, dat ik Jezus Christus heb leren kennen en dat Hij mijn koord geworden is, mijn spoor. En dat hij in de tijd van crisis, die je allemaal gaat meemaken... of die je al meegemaakt hebt en weer nog krijgt... dat dit als het ware de bodem is van je bestaan. Het gaat om de eer en het is de verheerlijking van Jezus. Nou, check it out. Vraag je af of jij op dat koord loopt... Vraag je af of je op dat koord loopt, want het betaalt zich uit, om het maar even in het Nederlands te zeggen. Dit is je winst. Dit is je winst. Uiteindelijk te lopen in dit ene spoor dat het niet om jou gaat, ook niet om je genezing, ook niet om je welbevinden, ook niet om je welvaart of om je welzijn. Al de strijd en de moeite en de problemen waar je doorheen gaat, het maakt niet uit. Het gaat niet om jou. Het gaat om om de verheerlijking van Jezus in je leven, want Hij heeft jou in zijn hand, veilig bij Hem. En als ik op dat spoor niet loop, als ik op dat koord niet loop, en er net naast ga staan, dan tuimel ik naar beneden. En ik ben zo dankbaar dat God, door zijn geest, dat ook iedere keer weer aan mij duidelijk maakt, en mij openbaart, door zijn woord... Door de gemeenschap die we hebben met elkaar, de ontmoeting, doordat we elkaar bemoedigen en zeggen man, ook al ga je door deze ontslagprocedure heen, ook al ga je weer door de zoveelste reorganisatie heen waar iedereen helemaal zenuwachtig van wordt en onder de stress zit, ook al moet je weer in die redrace van deze maatschappij en je weet dat je het toch niet volhoudt, ook, ook al heb je op een gegeven moment het gevoel dat je, dat je ten koste van jezelf leeft in deze maatschappij. De strijd waar we in staan. Er is één grote vraag. Dat is, ga je voor de eer van Jezus of ga je voor de eer van jezelf? Ga je voor je eigen promotie of ga je voor de promotie van God? Nou, in het Hebreeuws wordt daar een woord gebruikt, kadosh, hashem. Dat betekent het heilige van de naam, kadosh. Heiligen, hashem, de naam. In het Onze Vader heet het, Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Dat wil zeggen dat in iedere situatie van je leven... Er een, er een verlangen is en een opdracht is... om het zo uit te onderhandelen en zo uit te, te kiezen en te doen... dat aan het eind van de dag het niet om jou draait, maar om de eer van God. Kadosh Hashem in een conflict op het werk, in een conflict in je gezin... in een conflict met je familie of de buren... of in welke situatie dan ook... het verkopen van iets of het kopen van iets... dat je ergens in je achterhoofd dit hebt zitten... zou op deze manier, met deze manier van handelen... de naam van God geheiligd worden. Ook voor mij vandaag, als ik hier sta... heilig ik de naam van God of gaat het om de spreker... Toon mijn zoon, zegt de God tegen mij. Laat mijn zoon zien door jou heen. Dat is de opdracht. En aan het eind van deze toespraak is er ook één vraag. Hebben wij de zoon gezien van God? Hebben wij Jezus gezien? Heb ik Hem ontmoet? Kadosh Hashem, het heilige van de naam, in alle situaties van je leven, zoals de Reformatoren zeiden, het gaat om Christus. Hè? Solo Christo, door Christus alleen. Soli Deo Gloria, alleen tot de eer van God. Dat is het koord waarop wij lopen. En de vraag die aan mij gesteld wordt en aan ons allemaal is... wil ik de naam van Jezus heiligen in mijn leven? Dan maar verlies leiden... Dan maar voor minder pers desnoods, of misschien wel voor meer. Dat wil niet zeggen dat je altijd als een, als een, als een verliezer door het leven gaat. Integendeel, op een gegeven moment is het ook de eer van God die jou werkelijk rechtop doet staan in de onderhandelingen. zeg maar, ik laat mezelf niet zo goedkoop wegzetten... want ik ben een beelddrager gods. Ik mag hier ook voor het beeld gods staan. Ik mag mezelf niet als een vloermat gebruiken, laten gebruiken. Ik moet staan, maar aan het eind van de dag moet duidelijk worden... dat het niet om jou ging, maar om het recht... en om de waardigheid van het schepsel wat God gemaakt heeft en dat jij bent. Kunnen we straks nog vragen overstellen? Lijkt me geweldig. Dat is één. Nou komt de tweede. Ik loop op het goede koord, maar nu moet ik mijn focuspunt hebben. Anders heb ik geen balans. Ik laat het ook wel eens een keer zien, dan laat ik een, vraag ik een knul van een jaar of twaalf, en dan vraag ik of de, in de kerk ook nog een bezem aanwezig is, en dan komen ze met een bezem, en dan laat ik die jongen die, die bezem op de punten van zijn vinger houden. En je weet wat er gebeurt, hè? dan moet hij hem balanceren. En wat doet hij? Wat doet hij? Hij kijkt naar zijn vingers en het ding valt. Hij zegt: kijk nou eens naar boven. Kijk eens naar die, naar die bezem daarboven. Hè? Die. En hij doet zo en hij houdt hem in evenwicht. Het blijft natuurlijk wel balanceren, het beweegt wel. Maar omdat hij omhoog kijkt, naar het hoogste punt, kan hij daaronderin op een of andere manier balans vinden dat is ook een prachtig voorbeeld van hetzelfde als je op dat koord zou lopen ik kan het niet en ik heb het nooit gedaan maar dat je een focus moet hebben verderop een doel wil je hier de juiste balans vinden nou die focus is mijn heiland mijn heiland Jezus. Hebreeën 12, vers 1, 2 zegt: Laat uw oog dan gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder van uw geloof. Nou, nou dit, kan een, dit, kan een, dit kan een cliché worden. Zeggen van ja, nou ja, Jezus, ja, maar, maar hoe? Dan zegt Paulus in Filippenzen 3, die zegt. Een paar dingen die zou ik heel graag willen voorlezen. Ik weet niet of jullie een bijbel bij hebt, maar ik kan het in ieder geval uit Filippense 3 voorlezen. Een gedeelte waar ik de afgelopen tijd heel vaak bij bepaald word. Ik ga gewoon lezen vanaf vers 7. En dan lees ik even een stukje met je door. Maar wat voor mij winst was, Filippense 3 vers 7. Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. En hij doelt dan op zijn traditie... Zijn achtergrond als jood, fariseer, benjamin niet, student van Gamaliel, onberispelijk noemt hij zichzelf. Een geweldige achtergrond en traditie. Besnijdenis, shabbat, tempeldienst. U praat over het heilige. En hij zegt, ik ben het als verlies gaan beschouwen. In dat woordje gaan beschouwen zit ook een proces. Gaan beschouwen wil zeggen dat je steeds meer dingen uit je leven ziet... dat ze secundair zijn, terwijl je er vroeger nog aan vasthield. Tradities van je eigen kerk, je eigen gemeente... volle evangelietradities of reformatorische tradities het maakt even niks uit, uiteindelijk ga je ze beschouwen als secundair. In zijn geval, als het gaat om het heil, zegt hij, sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven, ik heb alles als afval weggegooid, ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken... In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij. Volg mij na, broeders. Nou, dit is een clarion call. Dit is een, dit is een roep. Heb focus. En die focus heeft te maken met omgang. Want kennis van Christus is omgang met Christus. Dat is de Bijbelse vorm van kennis. Dat wil zeggen, dagelijks met hem te willen wandelen. Dat is te zeggen, Vader, Jezus, heiland, ik wil u kennen. Laat me nu blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zij. Prachtig. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ik, ik wil met Jezus wandelen. Hij is mijn focus. Hij is mijn focus. Daarom lees ik de evangelieën. En daarom sta ik, als ik dat lees, sta ik zij aan zij met al die mensen die hem zagen voor het eerst. En ze zeiden... Wie is toch deze, dat hij de Melatse geneest? Wie is toch deze, dat hij de storm tot zwijgen brengt? En zij waren buiten zichzelf. Ze waren ondersteboven. De adembenemende omgang met de, met de heiland die hier door zijn geest in ons midden is. De verwondering. De verwondering dat hij bij ons is. Weet je wat het eerste woordje was wat ik uitsprak nadat ik wakker werd, na 51 dagen? Ik zag mijn vrouw en je zult zeggen, nou ja, dat zal wel zoiets zijn geweest als, dag lieve schat, ik hou van je. Nou, had gekund. Maar het woordje wat ik sprak, dat was toen ze de kanule, toen ze mijn keel dicht dan kon ik iets fluisteren, heel zachtjes. Surprise. Surprise. Ik leef, ik leef. Ik wist dat ik dood geweest was. Ik wist dat ik 51 dagen had gevochten tegen de dood. Mijn leven hing aan de zijde draad en God heeft hem niet doorgeknipt. Ik leef. Surprise. Als je je leven verloren hebt, dan zitten hier kerels die begrijpen wat ik bedoel. Die zijn over het randje gegaan. Zeggen, als je je leven hebt teruggekregen, dan is dat hele leven wat je hebt teruggekregen een verrassing. Een surprise. Ik heb een jaar lang volkomen verlamd gelegen. Na vier maanden, na vier maanden kon ik dit. Vier maanden oefenen. Moet je kijken wat ik nou kan. Als je spreekt en je bent spreker en je kunt een jaar niet praten, alleen maar fluisteren. Je denkt, zal ik ooit nog het woord van God kunnen brengen? Er is één woord, wat het sleutelwoord is voor de omgang met Jezus. Dat is verwondering. Surprise. Het is niet goed als je geen verwondering meer ervaart in de omgang met hem, dan is er iets in je huwelijk ook niet in orde. Als je niet meer onder de indruk bent van je partner van je vrouw... en denkt van nou, zie zo, die zit wel in mijn doosje, zo klaar is het. Simpel zat. Ik kan precies begrijpen hoe ze in elkaar steekt. Ik ben veertig jaar getrouwd en het blijft voor ons toch iets van een voortdurende ontdekking. Nou, hoeveel te meer de omgang met de levende God met Jezus als ik vandaag met hem omga dan is het wie is toch deze dat hij mij zo er doorheen gehaald heeft met de hulp van artsen, met de hulp van verpleegkundigen, met de hulp van alle goede zorg, ik zeg het erbij want dat is de weg die God vaak gaat 99% van al onze zorg bestaat uit het feit dat we ons verstand gebruiken en natuurlijk is daar die bovennatuurlijke ingrijpen van God, de kracht die hij geeft door zijn geest om moed te houden, om vol te houden, om zijn aanwezigheid te mogen ervaren in het ziekbed. Natuurlijk is dat er, maar ik kan niet spreken van bovennatuurlijke lichamelijke wonderen. Toch is dit een wonder dat ik hier naartoe kan lopen. Dat is zo. En het is verwonderlijk en surprising, surprising om te leven met deze God. Ook als ik gestorven zou zijn. Voor degenen die achterbleven. Daar ben ik van overtuigd. Want de verwondering zit hem niet alleen in de goede dagen als de zon schijnt. Maar de verwondering zit hem ook in de donkere dagen als de wolken voor de zon zijn. En dit is wat Paulus bedoelt. De teleurstelling komt als jij gefocust bent op het secundaire. Op de vormen, op de buitenkant. Alles is hij als verlies gaan beschouwen. Maar de verwondering komt op het moment dat je ziet dat dat soort dingen relatief zijn, betrekkelijk zijn... en dat je door een crisis heen soms, of vaak gelukkig zonder crisis... maar grijpt die kans dan ook dat je de verwondering hebt van de aanwezigheid van de Heer... omdat je gezien hebt dat andere dingen relatief zijn. Je kerkelijke achtergrond, je traditie, je opvoeding... Al die dingen die bij je horen, wat je hebt, wat anderen van je zeggen. Al die dingen zijn uiteindelijk voor Paulus, hij zegt vuilnis. Het gaat mij om de kennis van Jezus, de verbazing en de verwondering. Hij is bij me en dat is mijn focus. En Jezus zegt in ons midden vanmorgen, mannen, mannen, mag ik jouw man zijn? Mag ik je broer zijn? Mag ik je aanraken? Wil je me uitnodigen? In de teleurstelling van je bestaan. Wil je mij uitnodigen om met je, aan, met je mee te wandelen? Hij vraagt aan je, en dit is, dit is echt wat ik zeg. Hij vraagt aan je, wat mag ik voor je doen? De God van hemel en aarde, Jezus, die de, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, zegt Colossense 1, vers 17. Hij knielt voor jou neer en zegt, mag ik jou de voeten wassen? Surprising. Nee, bij mij niet. Dat zou ik niet willen. Ik heb liever een God op afstand die groot en machtig is. Waarvan ik weet hoe die in elkaar steekt. Dan zegt Jezus, dan kan ik niet jouw voeten wassen. Dan kun, ik geen, dan kun je geen deel aan mij hebben. Durf je de verrassing aan van een knielende Heer voor jou? Die zegt, wat mag ik voor je doen? Mag ik je de voeten wassen? Mag ik mijn genade aan je geven? Mag ik in je teleurstelling komen? Mag ik dichtbij komen? Dat is het verlangen van deze dag. Ik heb gebeden voor deze dag. En ik heb maar één ding, dat is dit. Er kunnen organisaties zijn en weet ik veel wat. En we kunnen allemaal hier blijven hangen in ons hoofd als man. En in onze daden. Maar de Heer zegt, ik wil heel dicht in je hart komen. In je wilskomen. Kant, niet in je gevoelskant, daar gaat het mij niet om, in je wilskant, dat je mij uitnodigt als partner in de strijd, in de teleurstelling, in de vragen, in de dingen waar jij doorheen gaat. Ik wil jouw verrassing worden, your surprise. Wil je, hart, besluit, wil je dat toestaan? Want, zegt de Heer, ik kan niet meer bij jou doen dan jij mij toestaat te doen want ik heb een heilig ontzag voor de vrije wil. De aarde en zijn volheid zijn van mij, Psalm 24, vers 1. Maar de wil heb ik aan de mens gegeven, staat nergens in de Bijbel zo. Maar het is wel zo. God heeft de mens de wil gegeven, om God te eren of om God te ontvluchten. En die vrije wil, zegt de Heer, daarin wil ik samen met je wandelen. Zijn grote verlangen. Dat is de focus. En nu tenslotte... de evenwichtstok. De balans. En dan gaan we naar die tekst... die in een boek... of twee, drie verderop staan. In 2 Timotheus. In feite zit er een jaar tussen. 2 Timotheus 1. Daar staat dit. En dat is het derde deel van mijn toespraak. Dat is die balans... Je hebt het juiste spoor, heb je. Je hebt het juiste spoor, het juiste koord. Je hebt het juiste focus. En nu gaat het om het juiste, juiste evenwichtstok. In 2 Timotheus 1 schrijft Paulus aan Timotheus, de jonge Timotheus. Schaam je er dus niet voor, in vers, pardon, in vers 6. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gaven die God je schonk... Toen ik je de handen oplegde. God heeft ons. Niet een geest van lafhartigheid gegeven. Maar een geest van kracht. Liefde. En bezonnenheid. Schaam je dus niet. En die drie woorden. Kracht. Liefde. En bezonnenheid. Zijn de drie woorden. Kleuren van die stok. In de linker uithoek zit kracht. In de rechter uithoek zit bezonnenheid. En in het middenstuk zit liefde. Kracht zonder liefde? Nee. Bezonnenheid zonder liefde? Nee. De liefde is het centrale deel van al je evenwicht in je leven. Al de vragen die je moet stellen, in alle beslissingen is deze, heeft de liefde hierin de plaats. De liefde van God. De agape liefde. De liefde... die uiteindelijk zal blijven. Want geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Maar aan de uiteinde zit kracht en bezonnenheid. En die zijn interessant. Kun je kracht zonder bezonnenheid uitoefenen? Dynamis. Kracht. Zonder verstand... Jazeker, ik heb de gekste dingen gezien, ook in evangelische kringen, waar heel veel krachten waren, maar geen bezonnenheid. Waar de gekste dingen konden gebeuren onder het kopje krachten, maar waarbij A, de liefde niet aanwezig was en B, de bezonnenheid niet. Ik heb ook meegemaakt dat in sommige kringen de bezonnenheid zo groot was dat er geen kracht meer was. Iedereen wist precies hoe het in elkaar stak, maar er gebeurde niks meer. En de liefde verdampte ook. En jullie begrijpen allemaal dat dat tradities zijn waar we mee te maken hebben gehad of hebben. Maar zo kan het ook zijn in het dagelijks leven, in je huwelijk, in je werk. Een hoop power in de business. But no mind, geen verstand. Korte termijn fondsen, de economie is er door ingestort... Snelle resultaten, presteren, succes, scoren. En de wereld valt in elkaar. De banken vallen om, want er was geen lange termijn bezonnenheid. Er was geen goed plan. Niemand dacht aan overmorgen en de kleinkinderen. En dat is het probleem van onze economie. Wel kracht, geen bezonnenheid. En in het midden dan ook geen liefde. Er is een geheim... En ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar ik heb het één keer gezien. En misschien hebben jullie het wel eens ooit van mij gehoord. Dat is dat ik op een hei een boom tegenkwam, die was zo dik. Hij was twee meter hoog op de hei. Twee meter hoog, zo dik, zeg maar zo. En toen opeens ging hij naar het oosten, naar opzij met een tak Eén grote, dikke tak en die tak die bleef even dik en dan een paar meter verderop werd die dunner, dunner, dunner en uiteindelijk, het is een vliegden u weet het wel, gaat die helemaal naar beneden en hij raakte bijna de grond en daar eindigde die zes meter verderop en God gebruikte die boom voor mij klinkt een beetje vaag maar het is toch zo ik draaide mij om en ik zag die boom. En die boom had een, had, een, had een betekenis in die zin: Jezus gebruikte ook van dat soort voorbeelden uit de natuur, dus ik schaam me niet. Die boom was de sterkste boom van alles wat ik kon zien. Want er was een bos op afstand met allemaal dunne, allemaal van die dunne stammetjes. Deze boom was krachtiger dan alle andere bomen. Maar hij was volkomen uit evenwicht. En daardoor was hij de kwetsbaarste geworden. Want bij de eerste, de beste, Westerstorm. Zou hij zijn zwaarte, zijn succes. Op één terrein van zijn leven. Zou zijn ondergang worden. En ik keek ernaar en ik zag mijn eigen leven. En ik zag onze eigen cultuur. We hebben één grote, dikke tak van dadendrang en activisme. Winst maken, scoren. Groei, succes. Onze cultuur, ons westen is een dikke tak. We staan op een stevige boom van geweldige tradities. Het joodse, het christelijke denken. Geweldige tradities hebben zich in onze samenleving... zijn er de oorzaak van dat we zo sterk zijn. Maar ons, ons hele idee is geworden... presteren, winst maken, groeien... Scoren, privé en natuurlijk als bedrijf en als cultuur. En er is geen evenwicht met een andere tak. Die omhoog gaat of die opzij gaat. De tak van volharding tegen de westenwind in. Nee, we willen het snelle geld. Maar de tak van volharding tegen de storm in. Omhoog een tak naar God. Die de totale boom welst. Zijn evenwicht geeft, zijn balans geeft. Zijn stok geeft waarop hij kan balanceren. Dit nu, lieve mensen, is mijn leven. Seksueel wil ik zo snel mogelijk consumeren. Ik kan niet wachten. Ik moet het vandaag hebben, de bevrediging die ik als man moet ervaren. Ik moet het nu zien. Ik kan me niet zelf beheersen. Financieel. Ik moet nu proberen zo snel mogelijk die flat screen te hebben. Anders dan, dan mis ik het. Of wat heb ik? Een Blackberry of wat af? Ik bedoel, wat, wat, wat wil je in je zak hebben als Boys Toys? Of die auto. En we kunnen lenen. We kunnen zeggen in 15 jaar afbetalen. So why not today? En de eerste drie jaar zelfs op 0%. Geweldig toch? Kunnen die tak niet ontwikkelen? Ik kan het niet, want ik moet het vandaag consumeren. Het kan toch niet waar zijn dat ik vandaag niet kan genieten van datgene wat mij overal wordt aangeboden en wat mijn geluk zou bestendigen? Het is een diepe drive in een jongen van acht. Het is een diepe drive in een man van 25. Dat wij vandaag scoren en hebben wat we hebben, menen te moeten hebben of waar we recht op menen te hebben: de consument als koning of. Hoe je het maar in wil vullen. Ik moet de droom van mijn leven nu realiseren, anders heb ik verloren. De dream realization is, want, is een van de grootste dingen van onze tijd. Je moet je leven zelf uitvinden. Laat niks, niemand je wijsmaken. Jij bent authentiek. Jij bent autonoom. Jij moet je leven kunnen neerzetten. En daarmee ontwikkel je een krachtige man. Assertief, sterk, maar kwetsbaar voor iedere storm. Zodra er iets misgaat in zijn leven, stort zijn wereld in elkaar. Hij kan de weg omhoog niet vinden. En hij kan de weg van de volharding niet vinden. Lieve mensen, dit, dit is zo wezenlijk voor mij, voor ons. De zelfbeheersing, het kunnen wachten, het kunnen uitstellen. Je discipline kunnen ont, uh, vasthouden, je oefening. Al die dingen waardoor onze cultuur en onze economie groot geworden is. En waarvoor wij privé en samen opnieuw keuze moeten maken. Ik liep door. De Heer zegt tegen mij... kracht zonder evenwicht is de grootste kwetsbaarheid die er bestaat. Het grootste gevaar. Ik wil je kracht met evenwicht laten zien. Ik loop door en 500 meter verderop, in de herfst... zie ik een boom staan waar de zon op scheen... zoals die nou op jullie gezichten schijnt daar zo, in die hoek. Het was een herfstboom, een beuk met die prachtige gouden blaadjes, een geweldenaar, vijftig meter hoog, geweldig, enorm en breed. En al die takken kwamen uit die brede, dikke stammen en al die takken die gingen omhoog. Zoals in Colossense 1 vers 17 staat, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, seksualiteit, financiën, Budgeteren, uitgeven, handeldrijven, wetenschap, economie, kunst. Al de dingen van je leven, van het, van het menselijk bestaan. Komen uit God. Zijn door God. En zijn geschapen om tot God, tot Gods eer te leven. Die tweede boom is voor mij het beeld geworden van evenwicht, kracht, bezonnenheid. Kracht, verbonden met liefde. ...bezonnenheid verbonden met liefde. Verstand. Verstand heerst over het gevoel alsjeblieft. Verstand is bezonnenheid. Heerst over al die emoties van tegenwoordig. Dat evenwicht groeit naar God toe. Dat is die, die stok die je in je handen hebt. Dat is de balans. Als ik dat zo zie... dan oh ...en ik kwam een, ik kwam een paar... Ik geloof dat ik een jaar of anderhalf, twee later terugkwam op diezelfde plek. En het is echt zo, maar die sterke boom zonder evenwicht was gescheurd dwars door de stam en de tak lag op de grond. Vijftien jaar later heb ik hem weer bezocht en je kon het niet meer vinden. Je kon hem niet meer vinden, terwijl die beuk er vandaag nog staat. Die beuk staat er vandaag nog. Sterk, krachtig, vol. Ik heb gedacht, oh God, zo wil mijn leven zijn. Balans. Welke balans? Doordat ik op het juiste spoor loop in Christus. Alles gaat om de eer van Jezus en ik ben veilig in zijn handen. Omdat ik de juiste focus heb, de kennis van Christus, daarom acht ik al het andere als ballast kan het niet gebruiken als ik op dat koord moet lopen hij is mijn focus de verrassing van Jezus aanwezigheid en ten derde die stok die ik in mijn handen heb bezonnenheid kracht liefde daarom ben ik niet lafhartig, daarom ben ik moedig want we hebben geen geest ontvangen van lafhartigheid we hebben een geest ontvangen van moed van kracht, liefde en bezonnenheid. Nou, er valt veel meer over te zeggen, maar hier laat ik het bij. Ik wil een moment hebben van stilte, als je het goed vindt. Trouwe God en Vader, wil door uw geest het woord wat u wilde spreken in onze harten bevestigen, laten groeien. Ik bid, Vader, dat u met uw geest... Uw Zoon in ons toont dat we met Hem mogen wandelen. In de verrassende omgang met Hem. Jezus, onze Heer. Geloofd en geprezen zij uw naam. U komt toe, alle eer, alle lof, alle aanbidding van ons leven. Vader, houd ons in evenwicht. Help ons, Heer, om te staan en om uw naam te heiligen in de dagelijkse gang van ons leven. Amen.